Welkom in het derde uur Lust. Het is een uh, show waar heel veel informatie uh, wordt verstrekt. Interessante informatie om uh, het jaar mee te beginnen. Ik zeg interessant. Ik vind het super interessant. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Want we hebben het over goede voornemens. We hebben het over gezondheid. Hoe gezond te leven. En we hebben het over hoe die gezondheid ook mee te nemen... naar je liefdesleven, naar je seksleven. Optimaal. Optimaal kunnen genieten van het leven. Van gezondheid, van liefde en seks. En uh, voordat we het, uh, het, uh, het uh, nieuws ingingen, Erik, hadden we het over een sms van een dame. Heeft de ziekte van, ziekte van Crohn en uh, dat is soms best een obstakel binnen de relatie. Ja, de ziekte van Crohn die valt onder een soort verzamelgroep van allerlei reumatische aandoeningen. Uh, ziekte van corona is uiteraard heel vervelend... omdat je dan ook heel vaak diarree hebt en dat soort problemen. het is een darmziekte, zijn het. Ja, het is een darmziekte, maar je kunt je ook voorstellen... dat het hebben van seks, terwijl je reumatische artritis hebt... ook geen plezier is. Want nee. nou, je kunt gewoon heel veel dingen niet... Uh, je bent heel beperkt daarin. Um, uh, wat blijkt nu? Kijk, die ziekte van Crohn die heeft iemand uh, gekregen... dat krijg je niet van vandaag op morgen. Hm. Als je nou maar lang genoeg niet optimaal leeft qua voeding en een soort laaggradige chronische ontsteking hebt... waarvan je niet eens weet dat je die hebt... vaak toch net niet helemaal lekkere stoelgang... niet helemaal optimale darmfunctie... dan maak je jezelf gevoelig voor een tweede aandoening. Je moet het gen hebben voor de ziekte van Crohn. Dat hoeft nooit actief te worden, helemaal nooit... Maar het kan dus maar zo zijn dat je tien of twintig jaar lang denkt... ja, ik ga niet zo lekker naar de wc. Dan is er waarschijnlijk iets met die darm aan de hand. Een lichtgradige chronische ontsteking. En dan komt er iets wat we noemen het luxerende moment. Dan is er opeens een intens moment van stress... gedurende wat langere tijd. maar het kan ook hele korte impact hebben. En dat lokt dat gen uit om dan die ziekte van Crohn te ontwikkelen. En dan heb je het. En het lastige is dat je niet kunt zeggen... ik zet dat gen nu helemaal uit, althans... Dat is niet eenvoudig. Eenmaal geactiveerd is geactiveerd. Ja, maar dat wil niet zeggen dat je er altijd last van moet hebben. Als je dus flink je voeding aanpast... dan kun je dat ziekte van Crohn terugbrengen... naar een paar procent van wat je er nu van hebt. En dan is het eigenlijk geen beperking meer. De enige beperking die overblijft is... dat je wel altijd goed op je voeding moet passen. Ja, maar ja, is dat een beperking? kan ook een goede stok ja, achter de deur zijn dus. Eigenlijk heel goed. We praten wel eens over mensen met een glutenintolerantie, Kuliaki... Mm -hmm. Dat is de beste ziekte die je kunt hebben. Want? Als je dat hebt, blijf je tenminste van granen af. En dat is... Want eigenlijk hebben we dat allemaal. Alleen sommige mensen merken dat, een, een, een 10% van de bevolking. En de rest merkt het niet zo. Ik kan brood eten zonder problemen. Maar het is niet goed voor me. Nee. Nu hebben we het uh, uh, ziekte van Crohn behandeld. Maar er zijn natuurlijk ook aandoeningen... Um ik even een goed voorbeeld te bedenken... waar je mee moet leren leven. Nou, Je noemde net reuma, noemde je al. Um, ja, maar wel. dat, is, dat is, valt onder dezelfde kroon. Reuma kun je bijna volledig onder controle krijgen. Waar je mee moet leren leven is... ja, ik zit in een rolstoel. Dat is nou erg lastig om te keren. Maar ja... Ik kan me voorstellen dat het wel kan drukken op je seksleven of op je liefdesleven. Oh ja, zeker. Als je lichamelijk je niet optimaal voelt. Hoe, wat, wat voor knop zet je om in je hoofd? Of, of is dat helemaal niet wat je moet doen? Um, um, je moet ermee leren omgaan. En in zoverre, net zo goed als dat je door een bepaald patroon de ziekte ontwikkeld hebt... moet je de ziekte ook weer reversibel maken. Wat betekent dat? Terugdraaien. Gewoon... Misschien niet 100% uitkrijgen, maar zo weinig mogelijk actief. En dan is die beperking opeens weg. Want vaak is het zo, als die chronische ontsteking is... en je neemt dan, zoals in veel gevallen, ontstekingsremmers... dan gaat je libido ook naar de knop. Dan is het gewoon ook nog moeilijk. Niet alleen dat je er gewoon geen zin in hebt, maar het gaat gewoon bijna niet. Dus je moet je daar gewoon op focussen. Je moet geen slachtoffer worden van die aandoening. Weet je dat heel veel aandoeningen, denk aan psoriasis, dat is, dat is niet mooi. Het is uh, een huidaandoening, dat je die schildering hebt. Die ziekte was ooit een voordeel. Oh ja? Alleen in deze tijd onder een andere omstandigheid is een nadeel. Waarom was die ziekte ooit een voordeel? Mensen die in het noorden, echt in het hoge noorden leven praten, in Scandinavische landen, daarvan bleek die hadden vroeger, toen we nog geen antibiotica hadden, overleden die massaal aan alhand infectieziektes. En toen bleek dat er bepaalde mensen daar geen last van hadden. En uiteindelijk blijkt, die hadden het gen om psoriasis te kunnen krijgen. Dat was toen een voordeel. Nou, je bent net terug van Afrika, dan heb je hetzelfde. Mensen met sikkelziekte kunnen nooit malaria krijgen. Sikkelziekte is, uh, is een bloedersiekte? Ja, dan, is, dan worden de rode bloedcellen, die worden sikkelvormig. Dat ja. heeft wel een nadeel, maar in omgeving van malaria is het een voordeel. Wow. En zo zijn er heel veel aandoeningen die eigenlijk voor een ander doel zijn. Dus het is eigenlijk functioneel. Oké. Okay. We hebben een beller. En die gaan we na dat we de plaat hebben gehoord. Uh, um, die halen we erbij. Die heeft uh, een vraag over antidepressiva. En erectieproblemen. Dat straks. Eerst heb ik uh, muziek van eigen bodem. Diggy Dex en René van Bavel. Hey, hey, hey. Zolang je doet wat je moet doen, zeg. hey. hey, hey. hey, hey, hey. hey, hey. Slecht even goed. Hey, hey, hey. Yeah, hij nam de mee voor twee.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 Je moet doen, zeg. Even slecht, even goed, over een tijdje doe jij wel weer mee. Over een tijdje doe jij wel weer mee. Je luistert nog steeds naar lusten. We hebben het over van alles en nog wat, maar vooral over gezondheid. Hebben we het over goede voornemens en hoe optimaal 2012 in te gaan. Tien jaar lang aan de antidepressiva zitten en er dan in één keer af mogen. Dat klinkt denk ik als een droom. Maar voor Willem, die vijf maanden geleden is gestopt met antidepressiva, stak een heel ander vervelend probleem de kop op. Willem, goedenacht. Of eigenlijk ja, goedenacht. niet de kop op. toch? Goedenacht. Hi. Ja, ik, ik, heb, uh, ik hoor alleen maar echo. Hoor je echo? Heb je ja. heb je eigen radio uh, uit? Nee, die staat uit. Die staat uit. Dat is gek. Ja, is het voor jou ik, heel storend? Nou, ik, ik, ik wil wel even wat zeggen. Ja, tuurlijk. Maar maar... Ik, uh, ik heb uh, tien jaar lang antipsychotica en antidepressiva gebruikt. En ik ben tien jaar lang een dood vogeltje geweest. En uh, nu ben ik sinds vijf maanden gestopt. Ik uh, kan geen erectie krijgen. Ik ben naar de huisarts geweest en die schrijft me alleen maar uh, blauwe pilletjes voor. Viagra, alleen maar Viagra. En ik wil eigenlijk weten, want ik weet van veel meer mensen die ermee zitten, dat uh, ik wil eigenlijk weten, zijn er onomkeerbare bijwerkingen van medicijnen? Erik? Uh, alle medicijnen hebben bijwerkingen. En van antidepressiva weten we sowieso dat ze erectiestoornissen geven. Ja, dat is, dat, dat, dat is een bekend uh, verhaal. Ja. Nu stop je er natuurlijk mee, maar dan zit er natuurlijk nog heel veel residu in je lichaam waar je langzaam maar zeker van af moet. Het punt is natuurlijk die Viagra, dat is wel, wel een leuk idee. Alleen, dan moet je nog steeds libido hebben. Oftewel, je moet nog eerst steeds zin hebben in seks. Mm -hmm. En met viager heb je natuurlijk nog een ander ding. Is dat je moet wel eerst een erectie kunnen krijgen... om hem vervolgens te kunnen behouden. Ja, dus, dus het, het is zit... niet een soort wondermiddel. Ik, uh, ik slik zo'n pil en uh, in één keer ben ik uh, ja, het een geile net. stier. Het, uh, ja. het, er moet wel, de prikkel moet wel ontvangen ja, kunnen het worden. Het libido ja, maar is... ik, ja. ik wil graag weten... Ik heb zoveel bijwerkingen gehad. Zijn er ook bijwerkingen die onomkeerbaar zijn? Dat verwacht ik eigenlijk, eigenlijk niet. Maar ja, tien jaar lang. En dan hangt het nog een beetje af welk medicijn. De belangrijkste stap is: als je natuurlijk depressief bent. en je gebruikt een antidepressiva. wat kun je eraan doen om bijvoorbeeld zonder antidepressiva. niet depressief te zijn? En daar moet ik iets over uitleggen. Je hebt twee soorten depressiviteit. Je hebt inderdaad die chronische. Die eigenlijk dat je denkt. Ja, ik weet eigenlijk niet waarom ik het ben. Maar ja ik ben het. Ik voel me gewoon belabberd. En je hebt functionele depressiviteit. En dat zijn hele verschillende dingen. En soms begint het met het één. En gaan we veel te vroeg over op medicijn. Ja, En dan blijf je erin zitten. Dus, ja maar ik wil, ik wil toch even zeggen. Ik ben ook naar de apotheek geweest. Uh, men zegt. Dat je libido verlies kan hebben. Maar er zijn veel en veel meer seksuele bijwerkingen bij alle medicijnen. Als uh, dat ze zeggen. Maar noem, eens dan wat. Is, ja, noem eens wat? Ja, maar. Uh, je zegt dat er veel meer, uh, veel meer uh, bijwerkingen zijn. Waar moet ik dan aan denken? Nou, ik heb een, uh, nu onlangs een volle onderhandeling gekregen. Je kan minder zaadverlies hebben. Je kan uh, minder erectie krijgen. Je, je kan van alles en nog wat krijgen. Maar toen je je anti... en, dat, en dat staat allemaal niet in de bijsluigen. Hmm. Toen jij uh, die tien jaar die uh, antidepressiva slikte, kon je toen wel gewoon je erectie krijgen? En is het sinds je bent gestopt met, uh, met die medicijnen dat nee, het doen, moeilijker ik, is? Ik heb antipsychotica en antidepressiva geslikt. Maar ik ben ook gescheiden. Ik vond het wel lekker. En je dacht even ook niet dat... dat, dat uh, rustig. Ja, lekker niet al die seksualiteit aan mijn ja. hoofd. En uh, ja. mooi rustig. Ja. En uh, nou ben ik vijf maanden, zes maanden gestopt. En, uh, en nu wil je dat het allemaal weer gaat lopen daar beneden? Ja, natuurlijk. Ja, snap ik. Zo ook een mens. Ja, zeker. Snap ik. Erik? Nou, het is zelfs belangrijk dat het gaat lopen. Het is... Het is los van het feit dat we graag seks willen en dat het hartstikke gezondheid... is het zelfs van belang om te zorgen dat je regelmatig een zaadlozing krijgt... simpelweg omdat je prostaat met regelmaat leeg moet. Eh, anders krijg je daar allemaal opstappelingen van afvalstoffen in... en die wil je helemaal niet in je lichaam hebben. Dus dat is alvast één ding. Dus argument, niet meer leren leven zo van... Doet het, het moet echt beter worden. Um, hoe lang, hoeveel schade dat aangericht heeft... dat kan ik vanaf hier natuurlijk zomaar niet zien... En wat wel belangrijk is, is dat je, een soort, uh, dat je je voeding gaat aanpassen... waardoor je eigenlijk zegt, goh, nee, want het is ook wel erg laat op de avond... maar ik hoor nog steeds een klein beetje depressiviteit in je stem. En dat zou je ook bijna worden natuurlijk als je denkt van... hey, alles werkt niet meer, dat kan me er ook wel iets bij voorstellen... Gezond leven, gezond eten is essentie nummer één, Want het blijkt dat je in heel veel gevallen die antidepressie... dat mensen dat veel te lang slikken en ze blijven maar doorgaan. En je ziet hier, het is weer ja, prachtig verhaal. Niemand zegt, van je moet een keer stoppen. Nee, je gaat van de ene pil af, je krijgt de andere er weer voor terug. En zo blijf je maar bezig. En als het niet werkt, ja, dan gaan we maar door. Dus... Ik denk dat het reversibel is. Vooropgesteld dat je wel een erectie kunt krijgen. Dat zou je kunnen merken om te zien of je toch af en toe nog met een ochtend erectie wakker wordt. Dat is een, ja. een natuurlijk trainingsmechanisme. Ja. Is dat zo, Willem? Dat je uh, ochtends wel. Uh... Nee, ik, heb, uh, ik ben gewoon dood. Ja. Dan, dan, zullen we, dan zouden we eigenlijk moeten gaan kijken naar een aantal zaken, zoals uh, uh, of de circulatie nog goed is. Of dat, hè, want kijk, die penis die kan alleen maar stijfwoordelijk in een directie komen als er voldoende bloed in terecht kan komen. En daar hoef je niet voor seksueel geprikkeld te zijn, want dat gebeurt s'nachts vanzelf. Hè, die, die, als dat niet zou gebeuren, zou je een zuurstoftekort krijgen en daar kan dat weefsel niet tegen. Het kan dus zo zijn dat het te lang niet gebeurt en dat we er heel wat werk aan kunnen hebben om het weefsel weer helemaal soepel te maken. Maar dit klinkt als iets, ik onderbreek uh, jullie jongens even, dit klinkt als iets wat misschien nog uh, wel een staartje zou kunnen hebben. En ik kan me voorstellen dat Willem misschien langer met jou een gesprek zou willen of even wat op de mail zou willen zetten. Nou, Waar... Ik, wil, ik, de, ik ja? wil gewoon weten of de bijwerkingen onomkeerbaar kunnen zijn, ja? Nou ja, Jij zegt, Erik, in principe niet onomkeerbaar... maar je zou uh, wat beter naar uh, Willems en Kees moeten kijken. Waar kan Willem jou uh, contacten? Of waar kunnen mensen die aan het luisteren zijn op dit moment... waar kunnen ze contact met jou opnemen? Om wat dieper op zaken in te gaan... want dat kunnen we natuurlijk niet in de radioshow Nee, nee maar, maar het beste is wel om even bij de redactie... het e-mailadres achter te laten. Kijk, ik schrijf ook een, een, een blog, uh, beauty-food.info. Daar heb ik allerhand dingetjes. Maar alleen wat ik wil vermijden is dat we per e-mail allehand medische problemen gaan beantwoorden... als je niet precies ja. bij het hoed zit. Hè? Mm -hmm. dat, dat, dat begrijp je, dat willen we niet, ja, was... niet doen. Maar okay, laat dank. je adres even achter bij de redactie... en dan ga ik even contact met je opnemen. Dat Wat fijn, dankjewel. wat goed. Willem, tof dat je belde en dat je zo openhartig was. En ik hoop ja, dat, uh, dat jullie uh, er uh, met elkaar uitkomen. Wat goed. Oké, okay, dankjewel. Jason Mraz, Butterfly.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 I'm die. You got it all. Ik heb net hier ter plekke in de show besloten dat een van mijn nieuwe voornemens. een van mijn goede voornemens is. om, om, om, om aan te sluiten bij, bij, jou, bij, bij, ja, bij, bij jouw leer. jouw leer van gezondheid. Ik heb zoveel dingen gehoord vanavond. die ik niet wist over hoe gezond eten je liefdesleven, je seksleven, maar gewoon je gezondheid... en je leven beïnvloedt. Ik sluit me aan bij jou. Ik ga vanaf nu elke dag op je website kijken. Oh ja. beauty-food.info, ja. toch? beauty-food.info, ja, ja. ja. Nou, dat wordt volgens mij mijn nieuwe bijbel. Want ja. uh, uh, ik heb zoveel bijzondere dingen voorbij horen komen... dat ik denk, er zijn toch ook veel dingen die we nog niet weten daarover. Goed, goede voornemens. En voor de rest is, uh, zijn mijn goede voornemens, nog betere vriendin worden... en wel ook nog harder werken, maar nog minder stress... en, en nog betere balans tussen werken en privé... en, en al die dingen die we in alles zelf veel boeken lezen... dat ze belangrijk zijn. Dat ga ik allemaal beter doen. Maar ik vroeg ook aan onze Boyds Bar mensen... dat zijn uh, onze vrienden die openhartig praten over liefde, seks en relatie, relaties... en dat zijn deze week uh, onze nieuwe Lichting Sterren, noem ik ze maar even, van de BNN University die de komende maanden alles gaan leren over het maken van radio en televisie. En die ga je zeker nog terugzien en terughoren. Maar ik vroeg, hun, uh, ik, vroeg aan, uh, ik vroeg aan hen om openhartig te praten over hun seksleven. Dat deden ze, maar doen ze dat binnen hun relatie ook? Of doen ze dat gewoon alleen met jou en mij op de radio? Ooit Ik heb wel gehoord van mensen die er dan niet over praten, die niet over seks praten, maar wat de fuck je dan Ja dan maar doen. niet zo direct, Ik in 2012 zullen we echt doen? Nee, oké, okay, maar de ik bedoel, jaar... soms komt kom je partner niet dan, komt je vriend niet, ik vind partner echt een kutwoord. Nee, maar komt je vriend niet met uh, iets thuis dat hij zegt van, hé hey, luister dan, zullen we dit doen? <laughs> dan zeg je, <laughs> dan hebben we het daar zo over of zo. Nee, hij komt wel eens met... Ja, met ideeën. ja. Maar jullie hebben nu twee en drie jaar een relatie, is dat nogal spannend Anka, seks? Ja. Ja. ja? Nee. Maar volgens mij zijn er ook echt super veel dingen die je nog kan doen. Want ik heb bijvoorbeeld nooit. Oh, dat is een goed voornemen. <laughs> ik heb bijvoorbeeld nooit uh, iets van speeltjes gebruikt of zo. Dat ja, dat wel. erbij. Dus ja. dat kan wel. Ja. Ja, ik heb gewoon veel seks. Dat is ook gewoon relaxed. Ja, maar na drie jaar... Ja, ik, heb, ik heb in een relatie van drie jaar gezeten. En ik merk gewoon... Na, na een jaar werd het al gewoon minder. Je hebt seks? En, ja, en ook als je met elkaar niet over praat. Want als ik erover begon bij mijn vriend, dan was het... Echt waar? Ja. Nee, daar hebben wij maar niet. Ik was, ja, dat ik was, dat ik was een van zijn eerste vriendinnetjes. Dus dan wordt het... Dan uh, wordt het dan een stuk moeilijker. En dan... Uh, dan praat je op een gegeven moment niet met elkaar. En dan... Is seks heel saai? Ja, ja, ja, is... blijf altijd praten gewoon. Ja, dat geloof ik ook wel. Ja, maar dus goed, dan... pra praten is goed, maar het is niet dat we op de bank zitten, weet je wel. En van, ja, wat heb jij vandaag uh, gedaan? Nee. En weet je waarom het nou leuk lijkt? Die missionaire. <lacht> nee, ja. nee. Gaat nee dat gebeurt gewoon een keer. Maar het is, het is wel gezond, denk ik. Om, ja, als je het ook gewoon fijn... Ja, wij hebben gewoon nog steeds, elke keer als we elkaar zien, hebben wij seks. Ja, ja. Ja. Ja. ja. Ik ook. Maar dat is misschien ook... Om, ik weet niet of, hoe dat bij jou is, maar mijn vriend woont niet in dezelfde woonplaats. Dus ik zie hem niet elke dag. Hm. Jij wel? Ja, wij, wonen, wij zitten toevallig in dezelfde studentenstad, maar... Nou, we zien elkaar niet elke dag, maar als we elkaar zien, dan maken we er ook een momentje van. Dan zorgen ervoor ja. dat we of lekker eten, of samen een, een bedavonddag hebben, of samen een weekend. Ja, maar wordt dat niet hebben. afgesproken of zo? Niet even lekker spontaan of zo? Nee, dat wordt echt oh. de da dezelfde dag gewoon uh, met, uh, dan heb je elkaar aan de telefoon. Hé, hey, ik uh, heb gezien dat er een concert vanavond is. Zullen we dat gewoon doen? Gewoon gezellig. We hebben vandaag toevallig geld, dus uh, gewoon doen. Dan blijft het leuk, dan doe je andere dingen. Niet elke dag weer. Ja, ook in 2012 gaat het gevecht tegen die zogenaamde sleur door. Maar het is een goed gevecht om te vechten. Ga ervoor. 2012 moet een prachtig jaar worden op het gebied van liefde. En op het gebied van seks, vind ik. Hé hey Erik, deze show duurt tot vier uur, maar ik moet helaas alweer afscheid van je nemen. En er komen allerlei leuke sms'jes binnen. Oh, interessante show. Ik krijg een leuke sms' binnen... Ik had het jullie kwalijk genomen als ik deze uitzending met Erik had gemist. Goed gedaan. Leuke show. Wanneer komt Erik terug? Nou, <laughs> fanmail, fanmail. Ik binnenkort... Kom je weer eens terug, hè? Ja, we gaan gewoon weer iets leuks afspreken. Ja, we gaan weer, uh, we gaan, uh, we gaan, ja, we gaan een onderwerp bedenken waar jij... Nou ja, dat zijn bijna alle onderwerpen waar jij veel over weet. En dan, uh, dan vraag ik je er graag weer bij. Ik zie een smsje ook nog van... Hi, kan Erik nog even uitleggen wat het gebruik... of het eten van sojaproducten betekent voor het seksleven van een man. Je had daar al wat over gezegd. Groetjes, uh, D. Ja, kan, uh... kan je dat... In een ja, soort al, samenvatting. Alle dingetjes die je eet, waar met name veel vrouwelijke hormonen in zitten, zoals soja, en dat is natuurlijk de perceptie. Ik eet gezond, bijvoorbeeld iedere dag cornflakes met sojamelk. Dat is hartstikke ongezond. Hm. Sowieso, iedere dag hetzelfde is al hartstikke belabberd. Maar dan nog een keer al die hormonen erbij, daar schiet gewoon niet op. Het is niet alleen de voeding. Het is, er komt nog iets bij. Bijvoorbeeld plastic. En plastic zitten weekmakers. Weekmakers zijn hormoon verstorende stofjes met een duur woord endocrine hormoon disrupting components die komen vooral vrij bij warme zaken dus als je mensen hebt die koffie drinken uit plastic bekertjes en hier krijgen we gelukkig karton maar echt uit plastic bekertjes dan stromen die weekmakers zo je koffie in als je olie gebruikt of vet uit een plastic bakje of in een plastic fles zeker als je spullen de magnetron opwarmt zou ik sowieso nooit doen dan krijg je al die weekmakers binnen het heeft allemaal een negatief effect op je hormonale balans want je krijgt veel vrouwelijke hormonen binnen als ja, man Ja, absoluut. Maar natuurlijk ook hele toxische stoffen uit die plasticjes. En die zijn allemaal. die veranderen je hormonale balans. En dan zorg je dat mannen steeds meer vrouwelijke hormoon krijgen. Veel mannen die, laten we zeggen, rond de 50 zijn. en behoorlijk overgewicht hebben. die hebben in dat vet ontzettend veel opslag van vrouwelijke hormoon zitten. Deze informatiestroom smaakt naar meer, Erik. En ik weet dat er ontzettend veel mensen luisteren die echt meer willen weten. Waar kunnen ze nou informatie vinden van jou, over jou... en over de dingen waar jij dan veel van af weet? Nou, je kunt natuurlijk gewoon mijn naam googlen... dan kom je vanzelf van alles nog wat tegen. Nog, nog even je volledige naam, je hele zieke volledige Alexander naam. Alexander Richter. Gewoon in de Google gooien, dan komt het vanzelf goed. Maar... Ik wil toch nog één ding zeggen. Ik bedenk dit niet zelf allemaal. Alleen ik zie dingen door verbanden te maken. Dus om van losse vlodders een theorie op te bouwen. En daar praten we met de juiste mensen over. En dan kom je tot dit soort dingen. Mm -hmm. Kijk, veel dingen kun je helemaal niet uitvinden. Dat bestaat. Er zal dus nooit een Erik Richter dieet komen. Want het dieet, de voeding die je nodig hebt, bestaat al lang. Dus als je er een naam aan hangt... dan is het weer een commercieel ding met een prachtig boek en een klets. Dat kan het niet gaan worden. Maar ik ga nog zelfs verder. Je kunt zelfs geen medicijnen uitvinden. Waarom niet? Nou, het is eigenlijk heel eenvoudig. Je lichaam bestaat uit honderden miljarden cellen. En die cellen hebben allemaal receptoren. Noem het maar even sleutelgaten. Mm -hmm. En een cel verander je alleen maar door iets te geven wat in zo'n sleutelgat past... en dan de functie van die cel te veranderen. Nou, dan zou je een medicijn kunnen gaan uitvinden... Maar daar hebben we natuurlijk geen receptoren voor... want de evolutie heeft die receptoren op onze cellen gebouwd... die we uit de evolutie nodig hadden van lang voor medicijnen. Oké, okay, dus, ik vind hem ingewikkeld worden, moet ik zeggen. Ja, nou, ieder medicijn is een kopie van een natuurlijke oplossing. Dus als ik te veel van dat enzym maak, waar ik het er straks over had... waardoor ik te veel vrouwelijk hormoon krijg... dan bestaat er in de natuur een plantje... die er zorgt dat het enzym verminderd actief wordt. Ja, maar waar... dat, dat... Maar dat... waar vind je dan zo'n plantje? Dat... Ja, maar bijvoorbeeld, ik, ik, een leuk voorbeeld: druivenpit-extract. Ja? Alleen weet je wat het is? Straks vroeg je van: hebben we hier ergens druiven? Ja, maar zonder pit. Dus een druif zonder pit? Ja, dit werkt dan dus niet. Dus je moet die druif met die pit nemen. Dus heel veel stofjes bestaan. Anders hadden we er namelijk geen receptor voor. De natuur en de evolutie heeft niet gedacht. Laat ik vast wat receptoren invinden... voordat een of ander farmaceutisch bedrijf daar een pilletje voor bedenkt. Oké, okay, maar het, het moraal van dit verhaal is... We kunnen dingen ontdekken, maar niet uitvinden. Het bestaat allemaal al. En we zitten veel genialer in elkaar dan veel mensen denken. Oké. Okay. Ik word vanaf nu een vaste bezoeker van die website van jou. Beauty-food.info Ik ben daar. Ik, ik dank je. Ik dank je en ik zeg kom snel weer terug. Ik vond het hartstikke leuk. Bedankt voor de uitnodiging. Someone loves you, honey. Voor al die mensen die toch een beetje verliefd op je zijn geworden tijdens deze show. Ik ben daar ook iemand van. een woordenaar, een woordkunstenaar... Een, wo een man waar je elk woord naartoe kan gooien... en prompt schrijft hij er een column over. Tim, we kunnen elke week genieten van jouw prachtige columns. Het zijn een beetje de afsluiters van de shows altijd. En toen dacht ik... We zijn natuurlijk ook op televisie, collega's... bij het uh, sprankelende programma 24 7 Ontzettend leuk. Wordt bekeken door miljoenen mensen. Ja, per Decennium. per decennium, elke maandag en vrijdag om tien over elf. Op wees één van die zes. Ja, wees, nee, niet, niet zes. Het is een hartstikke leuk programma. Dat gaat, Absoluut, over, ja, ja. gaat over social media. En, ik weet uh, het, zelf we dat... zoveel lol gehad. Ja, we ja, hebben het echt het. leuk. Ja. Maar goed, en toen dacht ik, de Radio 1-luisteraar mag elke week van jou genieten, van jouw bijzondere kijk op het, uh, op seks eigenlijk gewoon. Ja. En uh, ik denk het begin van het nieuwe jaar. Laten we er even een glaasje op drinken. Nou, bij deze. Nou, ik Zes had, Ik had geen champagne, maar ik hoop dat je deze Cola Light ook... Uh, doet het wat voor je? Ja, ik ga je heel lekker op. Kom, niet boeren tijdens... Nee. Uh, maar Tim, even voor... Ja, dankjewel. <lacht> voor de mensen die uh, jouw column kennen, maar de man achter de column nog niet. Ja. Even jezelf in een zinnetje of vier, vijf. Ik ben Tim Hofman. Ik uh, ben uh, internethoer. Ik uh, twitter heel veel. Ik schrijf columns voor het webblog De Jaap, drie voor twaalf. Um, en lust. Hebben een beetje verspunk gedaan, wordt wel eens opgepikt door geen stel. Um, ik heb scheid aan alles en iedereen. Vooral op mijn webblog debroervanroos.nl. Ga daarheen mensen. En, maar je uh, hebt ook um, een hand van goud. De Broer van Roos is een beetje mijn alter-ego. Oh, zoals ik graag had willen zijn. Oh, echt waar? Ja. Net zoals dat Beyoncé heeft als alter-ego, Sasha Fierce. dan mag je ook alleen zo uit. Sasha Fierce Mag je alleen zo uitspreken? En dat, dat is een soort. Eigentijdse Tina Turner, die dan op het podium verschijnt... die alles durft en de kortste en de gekste pakjes aantrekt... en met glitterhakken een bruggetje achterover doet. Maar, maar jij kan alles linken aan Beyoncé. ja Als ik zeg seks met gehandicapten. Dan zeg ik... Um, Beyoncé vindt dat ook mensen die een beperking hebben... zich niet moeten laten neerslaan door het leven... maar moeten genieten. Dat zou zij zeggen. Dat is eigenlijk ik. hetzelfde als wat Jennifer Lopez zou zeggen. Of Lady Gaga, Kylie Minogue. Nee, Lady Gaga die zou het heel anders zeggen. Maar goed, ik kan alles linken aan <laughs> Beyoncé. Jij kan overal eigenlijk slap over lullen. Ja, nee, dat is wel waar. Ja. Ja, ja. Geef mij een woord en ik maak een Is dat een talent? Uh, slap lullen? Nee, ik, ik, is het slap lullen? Ja, het is, um, is talent. Ja, ik verdien eigenlijk uh, mijn geld mee. Uh, uh, ja. meer dan ja. de column van deze week. Uh, hij gaat over moed binnen een relatie. Ja, want daar ging de show over. Ja, want, uh, en, en daarom heet hij uh, Moed. Je bent zo creatief. Ja, ik stap even weg van de microfoon. Is goed. Doe alsof je thuis bent. Dat ben je natuurlijk ja, ook. Ik, en, ik uh... ben staand aan het scheiden nu. Nee, hoor. Dat is You got this. Goed. Lieve luisteraars, de column van deze week heet Moed. En daar gaan we. Mij werd gevraagd of ik een column over moed binnen een relatie wilde schrijven. Nou, daar gaan we. Zo moet ik door de week s'avonds thuis blijven. Op de bank zitten GTS T kijk af en toe de spa met een smaakje bijvullen... en aardig zijn tegen de drie katten die we hebben. Pure geluk, dat snapt u ook. Ja, ik moet helpen met het schoonmaken van het huis. En ook de was doen. Absurd, dat is als een vrouw vragen of ze je band plakt. Lukt niet, Evolutie heeft het niet zo gewild. Ik doe ook vaak alles in de verkeerde volgorde, dat stoffen en wassen... waardoor ik op menig zondagmiddag louter gekleed in een onderbroekje... dat ik al vier dagen draag, de plintjes in huis met een stofdoekje te lijf ga. Niet oké. Okay. Ook moet ik niet zo zeiken om seks. Aftrekken is ook seks en hoofdpijn kan echt best wel heel erg vervelend zijn, hoor. Liefje, vergis je daar niet in. Moet ik dan... Aanhoren. Dan moet ik erbij zijn als haar vriendinnen langskomen en dan wel lekker gezellig doen. Dus als ik drieënhalf uur naar het gauwhoer over het toompje van Suzans vriend Peter, vet romantische films... en het aantal calorieën in een bak ijs van rosé-drinkende kutten moet luisteren... dan moet ik meelachen en ja-knikken. Hels, ik zeg het je. Dus u hoort het, dames en heren. Moed binnen een relatie is niets voor mij. En ook niet voor u. En hij staat er weer op. Een one-taker, dames en heren. Ja, maar jij hebt altijd one-takers. Ja, wel veel, ja. Ja. Tim, ik vond het superleuk. Nou, ik ook. Het is toch elke week, nee, maar het is echt zo. Ik kijk elke week uit naar die column. En bij deze wil ik dat je een keer, gewoon drie uur lang met mij, zaterdagnacht, uh, slap en uh, soms ook wat minder slap, lult over je. Heel erg graag. Laten we nu ook meteen even heel kort het thema bedenken van die show. Het moet over seks en relaties Ik denk gaan, dat het moet gaan over humor en seks. Nou ja, laten we dat doen. Ja, zeker. Humor en seks. Ja. En is dan kom het... ik met een extra lange column. Oké, okay, dat vind ik leuk. En dan gaan we praten over uh, elke vrouw die ik ken zegt... nou, het is wel heel aantrekkelijk als een man grappig is. Maar hoe grappig is het als iemand bijvoorbeeld kaarten scheten laat tijdens de seks? Nou, ga ik jou dan vertellen. Is mij wel eens overkomen. Dus humor en seks werkt natuurlijk. Maar op welke manier werkt het en wat werkt zeker niet? Daar gaan wij het over hebben. Zullen we dat gewoon doen? Ik vind het leuk. Tim, gelukkig nieuwjaar. Eensgelijks, dames. Tot heel snel. Eens gelijk. Doei.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 Bob Marley, dat draaien we ook graag in deze show. Hé, hey, uh, tot vier uur vannacht ben ik bij je. Maar ik wilde je alvast even bedanken. We hadden het vannacht over die goede voornemens... over uh, gezondheid, over liefde en seks natuurlijk. Dat hebben we het elke week uh, hebben we het daarover. Maar fijn dat je al je verhalen hebt ge gemaild... en dat je even hebt gebeld... zodat ik en Erik, die net in de studio was, daarover konden praten. Ik hoop dat je dat blijft doen... Je kan altijd even bellen naar 0800 1121 of even mailen naar lust.bnn.nl. En misschien denk je, nou, ik heb een onderwerp wat ik zo graag behandeld zou zien bij Lust. Ik vind het hartstikke leuk om dat van je te horen. Mail dat dan even naar lust.bnn.nl. En niet alleen onderwerpen kan je mailen, maar ook vragen. En gelukkig gebeurt dat ook ontzettend vragen.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 Wil weet het. Ik hoop dat je ook in dit nieuwe jaar even openhartig en eerlijk met me blijft praten over liefde en seks in dit programma. En uh, soms krijg ik vragen binnen die inderdaad openhartig en eerlijk zijn, maar waar ik niet zo 1, 2, 3 het antwoord op weet. En dan kan ik gelukkig bellen met onze seksologe Wil Berghuis. Die mailtjes die zijn gestuurd naar lust.bnm.nl En mocht je zelf een vraag hebben, kan je dat natuurlijk ook even opsturen. lust.bnm.nl. Wil, goedenacht. Goedenacht. Wil, ik heb echt een heel mooi dilemma en ik ben vreselijk benieuwd wat jouw advies hierop is. Nou, ik lees meen. voor van Mark. Beste Wil, ik heb een probleem, want ik heb sinds een half jaar een super lieve vriendin. We zijn heel even uit elkaar geweest, maar nu is het echt een toprelatie wat mij betreft. Het probleem is alleen dat ik ooit verteld heb dat ik met mannen heb geëxperimenteerd. Dat is vroeger gebeurd, maar het is iets wat haar nog steeds dwars zit. Uiteindelijk heb ik bij dat experimenteren ontdekt dat mannen niks voor mij zijn. En ik heb dat eerlijk tegen mijn vriendin verteld. En eerst zei ze dat ze dat oké vond, maar nu krabbelt ze toch terug. Ze is bang dat ik uiteindelijk toch homo blijk en wil daarom stoppen met de relatie. Zij heeft zoiets van eens homo, altijd homo. Wat moet ik doen om haar te wijzen dat ik echt van haar hou... en dat mannen helemaal niks meer zijn voor mij? Groetjes, Mark. Wauw. Nou, die Mark. Ja, ja. Ik vind het wel goed hoor dat hij dit voorlegt, want ik kan me voorstellen dat hij daar heel erg mee zit. En uh, eens homo, altijd homo, daar klopt helemaal niks van. Nee? Uh, nee, maar ja, hij was ook helemaal niet eens homo, dus uh, hij heeft gewoon geëxperimenteerd. Hoeveel mannen wat... dat? Ja, ja, ja, en, en vrouwen ook. Ik bedoel, er zijn heel veel mannen en vrouwen die uh, zeker in hun puberteit, maar ook soms nog op latere leeftijd, toch zoiets een beetje... Ja, nieuwsgierig zijn, zoals ik dat wel vaak biesgierig? zeg. Nieuwsgierig? Mooi hoor. Nieuwsgierig. Zo van ja, hoe zou ik toch zijn met iemand van mijn eigen geslacht? En, en soms kom je ook in situaties waarin het gewoon gebeurt... ...terwijl je achteraf denkt van, oh, dat, dat was eigenlijk niet, uh, niet zo mijn ding. Dus uh, het gebeurt heel veel. En uh, hij is daar natuurlijk heel open over geweest naar zijn vriendin. Dat is natuurlijk ook heel schattig. Maar in dit geval um, ja, heeft zij denk ik wat, wat strakkere normen daarover. En, um, en zij denkt dan ook van: nou, als je dat gedaan hebt, dan ben je homo. Nou, ja, dat is natuurlijk al helemaal niet zo. En, um... Maar wat voor probleem is dit in de aard? Is dit een vertrouwenskwestie? Vertrouwt ze hem niet? Is, dit, uh, is er iemand van de twee uh, in ontkenning ergens? Of wat voor soort probleem is dit? Nou, volgens mij heeft het met haar te maken. Met de beperkte informatie begrijp ik eruit dat zij sowieso heel veel moeite heeft met het feit dat hij gevreden heeft met mannen. En denkt dan ook van, nou, hij is dus ook nu niet te vertrouwen, want uh, dat gaat hij misschien nog weer een keer doen. En dan dus, uh, zij als vrouw kan natuurlijk niet concurreren met een man? Nee, nou, er zit angst natuurlijk onder, hè, van om kwijt te raken. Maar ook een, een hele strakke norm van, uh, nou, je, je hebt ooit met een man gevreden, dus uh, dat betekent dat het gaat nooit meer over. Ja, en dat kan je eigenlijk alleen verhelpen door goed uit te leggen. Dus haar de kennis te geven van dat dat niet zo is. Nou, dat hoop ik bij deze te doen. En, um, want hij vraagt dan ook, wat moet ik doen om haar uh, he, toch te, te bewijzen? bewijzen dat... Ja, ja, ja dan kun je eigenlijk... Ja, ik bedoel, ik ga ervan uit dat hij van haar houdt en dat hij dat op allerlei manieren laat merken. Uh, maar het helpt misschien wel om haar te vertellen hoe het, uh, hoe het in elkaar zit. Dat heel veel uh, mannen experimenteren, vrouwen experimenteren met mensen van hun eigen geslacht. En dat dat niet per definitie hoeft te betekenen dat je homo bent. Maar hoe expliciet moet je dan zijn? Want als hij zegt nu experimenteren, dat kan in principe mm -hmm. nog van alles betekenen. Is dat zoenen? Mm -hmm. Is dat orale seks? Is dat ook mm -hmm. echt? Is dat anale seks? Waar gaat het over? Hoe expliciet moet hij zijn als, uh, als hij dat voor haar in kaart moet brengen? Nou, dat, dat hoeft hij helemaal niet te vertellen. Hij hoeft niet te vertellen wat hij gedaan heeft, maar gewoon het feit dat hij geëxperimenteerd heeft, uh, ja, een beetje gerommeld met mannen. Dan hoeft hij niet te vertellen wat hij gedaan heeft, maar uh, het feit dat hij dat gedaan heeft, dat dat niet per definitie hoeft te betekenen dat hij daardoor ook homo is. Maar dat zij, uh, dat hij nu, hij is gewoon hetero, die, uh, die een beetje van het padje afgegleden is ooit een keer en daar verschrikkelijk veel spijt van heeft, ja. Zo moet hij het uitleggen. Ja, en dan is het aan haar van, uh, ja, gelooft zij hem daarin, vertrouwt zij hem daarin. En, ja, kan zij haar normen een beetje aanpassen van, nou ja, zo is dat nou eenmaal. Iedereen maakt wel, doet wel eens domme dingen waar hij achteraf uh, spijt van heeft. Dat moet ze een beetje los kunnen laten, als dit het probleem is. Je weet natuurlijk... Zij moet het, zij moet het zien als, als een experiment, als een foutje, omdat hij omdat uiteindelijk dus toch hetero blijkt. Kan... Toch, zeg je. Ja, ja, ja, zo vertelt hij het van: ja. ja, ik heb dat ooit gedaan, maar achteraf ja, heb ik daar eigenlijk spijt van, want het is helemaal niet, niet mijn ding. Dus, is dit uh, iets waar de relatie op zou kunnen stuk gaan? Want um, hij vertelt in een mailtje ook, want ze wilde mee stoppen. Ja, ja, ja, dat, dat is niet ondenkbaar. Als zij strak blijft vasthouden aan haar idee van: nou, dat, als je dat gedaan hebt, ja, dat vergeef ik je eigenlijk niet. Hè? Dan vertrouw ik je daarna niet meer in je geaardheid. Ja, dan, dan kan dat de reden zijn. Maar ik vraag me ook af of dit de enige reden is, hoor. Want ja, je weet het maar nooit wat hier nog meer achter zit. Uh, maar goed, dat weet ik niet. Dat blijkt, nee. niet, uit het nee, het blijkt niet uit het mailtje. Wat voor advies heb je, Wil, voor um, mensen die op dit moment staan, uh, aan het begin staan van een nieuwe relatie? Mm -hmm. En die misschien twijfelen over of ze dat soort uh, um, experimenten of ervaringen mm -hmm. uit het mm -hmm. verleden moeten delen. Moet je ja. dat doen? Nou nee, ik, maar daar ben ik sowieso niet van hoor. Omdat je alles moet delen en al je geheimen moet delen. En je moet je goed realiseren uh, van wat betekent het als ik zoiets meld. Hè, wat, wat wil ik daarmee? En uh, is dat stoer praterij? En uh, ja, wat zou het effect daarvan kunnen zijn? Ik vind dat je dat van tevoren goed moet inschatten. En zeker als het in het kader is van ja, gewoon even een foutje. en nou ja, uh, Maar daar heb ik spijt van en dat doe ik toch nooit meer. Dan moet je dat echt niet altijd doen. Niet altijd alles uit je verleden delen. Zeker als het geen plek meer heeft uh, in je nee, huidige leven. Nee, nee. Mark, ik hoop dat je iets aan het advies hebt gehad. En ik hoop dat je ons mailt om te laten weten hoe het uiteindelijk is afgelopen. Ik hoop dat jij het nieuwe jaar in kan gaan met het behoud van je relatie. Mail het ons even naar lust.bnn.nl. Of als je even wil reageren of je hebt zelfs zoiets meegemaakt. Of je hebt een hele andere vraag en wil, kan je ook mailen naar lust.bnn.nl. Wil, ik spreek jou volgende week. Ja, oké, okay, tot volgende week. Tot dan. Lust, Lust, Lust, Radio 1. Lust, Sarayda Groenhart. Oh, Dina, Dina. Oh, Dina. Dina. Yes, daten met Dina. Als vliegen op de muur volgen we haar. Wanneer ze op een eerste date gaat. Wanneer ze een hart breekt. Wanneer ze een dubbele afspraak boekt. En wanneer ze haar hart lucht over een grote nieuwe liefde die ze heeft gevonden op het internet. Het is heerlijk om elke twee weken een kijkje naar leven te krijgen. Dina, onze serial dater. Goeienacht. Hoi, goeienacht. Dina, een gelukkig nieuw jaar, nog. Een fantastisch gezond en gelukkig 2012. Ja, hetzelfde voor jou en voor de redactie. Dank je wel. Hoort 2012 uh, een jaar uh, dat je de liefde van je leven gaat ontmoeten? Het zou zomaar eens kunnen. Ja? Voel je hem aan je water dat dit het misschien een nou, jaar wel eens kan het zou, zijn? Of, uh... Het zou zomaar eens kunnen, ja. Het zou zomaar ja. kunnen. Hey, ja. We hebben elkaar een tijdje niet gesproken. Ik was op vakantie. En uh, Simone die, uh, die zat hier in de luststudio studio en heeft even met je gepraat. Ik wil even een fragmentje erbij pakken van uh, de laatste keer dat je met Simone sprak en dateloos was. Um, nou ja, het volgende plan is uh, weer kijken wat er op mijn pad komt. Er zijn nog wel een aantal uh, geïnteresseerden, zeg maar. Uh, ...in de wachtrij. <laughs> Doe maar. maar. Maar ik weet niet of dat ook echt wat gaat worden. Dus ik moet gewoon even wat uh, weer even wat nieuw uh, vlees in de kuip, zeg maar. Nieuw vlees in de kuip scoren. En Dina. <laughs> Hoe gaat het met dat vlees? Hoe gaat het met die kuip? <laughs> nou, <clears throat> ik uh, heb de afgelopen tijd... het was voor oud en nieuw nog uh, wel uh, heel leuk contact gehad met iemand... Uh, en best wel intensief ook, maar we hadden elkaar nog niet ontmoet. Wat maar... is intensief? Waar moet ik dan aan denken? Nou, uren aan de telefoon zitten. Tot uh, midden in de nacht. Oh ja? Ja. En uh, dat was op zich heel erg leuk. Alleen ik vond dat hij een beetje hard van stapel liep. En hij achteraf zelf ook. Maar wat deed hij dan? Waardoor jij dacht... Nou ja, meer wat hij zei, zeg maar. Over dat hij nog nooit zoiets had meegemaakt. En hij we een lange relatie gehad, maar dit... Uh nieuw voor hem, op deze manier. En maar dat is toch ook hij romantisch? Was, hij was zelfs lid geworden van de, van de internetsite... om mij een berichtje te kunnen sturen. Ik vind het vooral nog een beetje romantisch slinken. Waarom vond jij ja, dat hij... maar die, ik was uh, nog niet klaar. Oh, oh. Het komt nog. <laughs> en toen? Want ik, ik wil uh, vooral niet uh, dat het soort lullig overkomt. Maar um, het was wel veel, zeg maar. Er was wel... Uh, Iets te veel. Hij dacht echt dat het ons jaar zou worden... En, uh, ja, had al allemaal wel dingetjes gezegd. Uh, zelfs uh, over dat ik een hele goede moeder zou zijn. Oh, en, uh, jongen. En hij was ze al helemaal aan het inlezen over dingen waar ik het over had gehad. En, uh, um. en wat was er in de essentie? Want er zijn nu vrouwen aan het luisteren die dromen van een man die zegt, weet je wat, je lijkt me de perfecte moeder voor mijn kinderen. Elke keer als jij een woord doet ga ik googelen. Wat, wat was in de essentie? Wat is daar mis mee? Nou ja, ik heb wel wat dingetjes weggelaten omdat ik het gewoon niet zo netjes vind. Maar het is gewoon te veel. Het was gewoon echt too much. En Werd het stalkerig? Dat je... Nee, dat niet. Nee hoor. Nee, nee. Maar wel dat ik niet dingen terug kon zeggen. Hmm. Ik ik zei, ik ben wat nuchter daarin. Ik heb wel vaker hele leuke gesprekken gehad. En ik vind dat het hele plaatje toch uiteindelijk bepaalt wat je vindt. En niet alleen maar een stem of een... Uh... Dat je leuk met elkaar kan praten. Ja, dat, dat is blijkbaar echt niet uh, alles. Nee, nee. En toen, nou, dat was voor uh, oud nieuws. Ja? ja, het was best wel heftig. Want hij uh, ja, moest echt huilen. En, uh, oh ja, oh jee. ja. Dus dat was wel. Uh, Je wel hebt het hard gebroken. Nou ja, weet ik niet. Dat, Klinkt uh, wel zo. Bleek er wel een beetje op, ja. ja. Dit was allemaal in 2011. Ja. Nou, dit was op 1 januari. Oké, okay, een klein staartje van het verhaal in 2012. Ja. Maar nu is er dan een nieuw jaar en dan hebben we toch allemaal het gevoel dat we het allemaal anders gaan doen en beter. Ja. En dit gaan we niet meer doen en dit gaan we juist wel weer doen. Wat is Dina's datingplan voor 2012? Nou, daar ben ik al een beetje mee begonnen door uh, toch iets selectiever te zijn. En, uh, uh, en niet zomaar met iedereen af te spreken. Dus daar ben ik al een beetje aan het einde van het jaar mee begonnen en daar ga ik denk ik maar mee door. Dus uh, toch beter bij mijn gevoel blijven. En, uh, ja, en uh, ook, ook al ben je heel erg nieuwsgierig, soms is het beter om niet af te spreken. Als je voelt van dit gaat het toch niet echt nee. worden. Nee, Dina, we gaan kijken of deze nieuwe tactiek van jou uh, zijn vruchten afwerpt. Ik bel je over twee weken. Dat is goed. Leuk. Dan ben ik benieuwd ja. of het iets geworden is met die Fransman, met ja. de Eiffeltoren... en uh, <laughs> met, nou ja, met al die andere dates die je hebt lopen. Ik kijk er naar uit. Tot over okay. twee weken, Dina. I you. Onze datende Dina. Ik ben toch echt een beetje verliefd op haar. En elke twee weken word ik iets meer verliefd op haar. Misschien heb je dat ook. Dat kan. Um, mail even. Stel dat je met Dina op date wilt. Dat kan hè. Dan mail je naar lust.bnm.nl. Of misschien wil je Dina even iets vertellen. Of iets tegen haar zeggen. Dat kan dan niet per se rechtstreeks. Maar je kan natuurlijk even sms'en naar 9090. Tik het woordje lust in. Een spatie En wat je tegen Dina wil zeggen. En dan uh, lees ik het voor ze. Zit lekker te luisteren. Dus... Uh, dan komt jouw grote liefdesboodschap even terecht bij Dina. Misschien is dat wel wat jij in het nieuwe jaar gaat doen. Dat je meer scheid hebt, dat je meer durft, dat je meer achter je doelen aangaat, dat je over je drempels heen gaat. Het kan allemaal met Dina hier bij Lust. Lust. Tarijda Groenhart, Radio 1. En dan is het dus zomaar twee voor vier. En is de show die ging over goede voornemens. Over, over gezondheid, over frisse moed, over 2012 en wat daar allemaal beter en anders kan. Bijna op zijn einde. Maar dan eerst nog even. Hij is de, de, de, de, de Brad Pitt van, uh, van de radioredactie. Klopt. En heimelijk ben ik verliefd op hem, Luc. Snap ik. Luc, hey. Wat goed je weer uh, je weer te zien. Gelukkig ja. nieuwjaar. jij man. ook. Ja, dank je. Beste mensen. Dank. dank. Ah. Hey, heel kort, 2012. Ja. Ja. Dat ene ding wat je anders gaat doen in de liefde. Of in je seksleven? Uh, vaker uit eten gaan met mijn vrouw. Ga ik en? morgen al doen. Oh goed zo. Ja. En want hoe vaak deed je het in 2011? Nou best wel vaker eigenlijk, maar nog vaker. <laughs> Heel goed. Alles wat meer eten behelst, daar ja. ben ik sowieso nou, Gewoon Leuke van. dingen, en, en, en, maar ook met z'n tweeën. Dus niet alleen maar met vrienden erbij, maar ook gewoon met z'n tweeën. Quality time. Quality time. Wat top, wat top. Ja. Dat vind ik een hele goede. Ga ik ook doen hoor. Ja. Dat ga ik ook doen. Hey, en waar ga je het straks over hebben, Verseven? Ja, uh, over talenten. Want er staan daar <laughs> buiten het glas allemaal al nieuwe uh, university mensen. Ja, die dus... hebben hun ziel en zaligheid er al uitgespuwd uh, in Boyd's Bar. Ik weet Precies. al wie trio's gaat doen en ja. zo in 2012. Nou, dat wil ik straks ook allemaal weten. <laughs> en ook meer over talenten van de Luistra. -1, -1, 1. Talenten. Leuk. Leuk. Oeverloos gekletst. Dat is er een van mij. Oh, ja, ik denk dat... ook één van jou hoor. Nou, vooral, vooral van jou hoor. Nou, ja. oeverloos. Ja. Denk, dat, dat denk toch aan jou ook nee, een beetje. Ik heb meer jou in me gedaan. Nou, jij. En. <laughs>